Met Het NOS-journaal. meubelbedrijf IKEA zegt dat het wordt afgeperst. Over de inhoud van de afpersing wil IKEA verder niets kwijt, behalve dat de dreiging erg serieus wordt genomen. De afgelopen maanden zijn bij diverse vestigingen van IKEA in Europa lichte explosieven ontploft. Ook in Nederland, in Zon bij Eindhoven, was op 30 mei een kleine ontploffing in een prullenbak. Ook waren er incidenten in onder meer Frankrijk en België. PvdA-leider Cohen sluit niet uit dat hij morgen een motie van afkeuring indient tegen het kabinet. Tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer beschuldigt hij het kabinet ervan te liegen over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. In een schorsing van het debat zei hij dat hij mogelijk met een motie van afkeuring komt. Vandaag komen tijdens de algemene beschouwingen alle fractievoorzitters aan het woord. Morgen antwoordt premier Rutte. Autofabrikant Saab krijgt van de rechter toch bescherming tegen de schuldeisers. In hoger beroep is het verzoek daartoe ingewilligd. De rechtbank had daar een paar weken geleden nog afgewezen. Direct faillissement is daarmee afgewend. Saab krijgt drie maanden de tijd om het bedrijf te reorganiseren. In die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Volgens topman Muller gaat een Chinese investeerder geld steken in Saab... ...maar is dat geld nog niet direct beschikbaar. De autofabrikant moet nog achterstallige lonen betalen... ...en ook toeleveranciers wachten op geld. De politie in Twente heeft de vrouw opgepakt die via Twitter medewerkers van het UWV met de dood heeft bedreigd. Ze schreef dat ze alle medewerkers van het kantoor in Hengelo zou neersteken als ze geen uitkering zou krijgen. Het de UWV deed aangifte bij de politie, maar naar de vrouw gisteravond is gearresteerd. schaatser Sven Kramer is volledig hersteld van de blessure aan zijn rechterbovenbeen. Daardoor kan hij komend seizoen weer meedoen aan wedstrijden. Kramer kon door de blessure vorig seizoen niet schaatsen, maar nu is hij van zijn klachten af. Kramer wil in november bij de Nederlandse afstandskampioenen meedoen aan de 5 kilometer. Over de 10 kilometer twijfelt hij nog. Het weer, het noordwesten bewolkt, hier en daar regen of motregen, Regen In het zuidoosten droog en af de zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de AMB. Er staan nogal wat files in de randstad door een paar ongelukken. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, bij Zoetermeer 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15, de ring van Rotterdam vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en het Vaanplein 5 kilometer. En richting Europoort 7 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A29, die aansluit op de A15, staat het ook vast. Van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen het Vaanplein en de afrit Oud-Beierland 3 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie in de Heidenoordtunnel. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Een Nederlandse spoorwegenafdeling gevonden voorwerpen. <lacht> ja. Ja. Ja. ja. Meneer, mag ik de naam even noteren? Een notenboom, maar met twee o's, waren de noten van de boom. Allebei, dat is mooi. Uh, meneer, wat zei je? wat had u verloren gisteren? Eén, ja wat nog meer? Eén fles, sterke drank, met glas, in wat? In cadeauverpakking, ja, cadeauverpakking. Uh, meneer, wat is het, uh, op welk baanvak ben u deze emballage verloren? Amsterdam, dat is ASD. Uh, dat is een dienstafkorting, meneer, als wij spreken over Amsterdam dan schrijven we op ASD. Ja, dat is efficiëntie. Uh, Waar naartoe? Den Helden, dat is DH. Oh, dat is ten nou ja, dat moet voluit, Goed, meneer, wat mij betreft staat te doen. als je moment hebt, dan ga ik eens even in het magazijn voor u checken. Eén moment, meneer. Oh. Kareltje. Kareltje, kan jij eens even bij jou in het magazijn en er bij jou een soort niet verpakking is Een soort cadeauverpakking met een fles dat ik een in een glas te maken. He? als AST de helder. Ja, kijk, ik mag wel even op je. Hé wat kan al? Nou, laat maar eens kijken, dan. Nou, meneer. maar zo. Hallo, meneer. Nou, de Nederlandse spoorwegen hebben een verheugende mededeling voor u. En? Ja, er is hier inderdaad een soort cadeauverpakking uh, ingebracht. Nee, dat doen we niet, meneer. We gaan zo meneer opsturen. Wat blijf je dan? Nee meneer, maar je moet hier zo... Uh, uh, Daar zal we toch eerst even moeten weten of dat kiesje wat hier voor me staat... Dat dat wel hetzelfde kiesje is wat u gisteren verloren hebben. Maar vertel u mij niet meneer, het kiesje wat u gisteren verloren hebt, waar was dat van gemaakt? Ja van houten begrijp ik ook. Maar ik bedoel wat voor soort hout? Vuurhout, inhout, vooral verhoud, verhoud, verhoud, Van verhoud, verhoud... Van waaihout. Van ja. Ja, ja. ja, het is van waaihout het wat is het voor maat van het kies hier? Zo groot dat er een flesje kan, dat klopt ook. <lacht> Als je me nou nog even zou kunnen mee te delen wat de inhoud van een vles is, nee is voor mij de zaak erom. maar hè? Oude neven. Ja meneer, dat ken ik zo niet zien in het groene glas. Wacht even, ga ik het even voor u checken. <lacht> meneer, mijn neus is ook niet helemaal meer wat die geweest is. <lacht> Nee, je kan u eigenlijk op dit moment alleen maar mededelen dat deze fles inderdaad een alcoholhoudende vloeistof bevat. Maar of het je genever is, ja, dat kan ik u niet mededelen. Dat zal ik nader moeten checken. Huh? Ja, dat kunnen we een lullig vinden of niet, maar wij moeten checken. Kijk eens meneer, die moet eens even goed naar me luisteren. Ik heb in hetzelfde geld dat een of andere professor die in die trein hebben gezeten, die alle zijn en alle tegen de pokkenmoeder in En het, het pokkenspul, zit toevallig in zo'nzelfde fles. Huh? Ja, een cadeauverpakking. God, meneer. <lacht> meneer. ik geef de fles een voorbeeld. Nee, meneer, ik geef u de verkeerde fles mee. U zit vanavond thuis, meneer vrouw. U denkt een lekker borreltje te nemen. Nou, meneer, u hoeft u niet meer ingent te worden. <lacht> en diezelfde professie die staat in een heldere aantal vrijwilligers van ontwikkelingslanden. Intenten met pure Schiedam. Ja, kom, kom allemaal eens allemaal langs in Afrika. En weet u wat het ergens is? Die krijgen een beproken, die ik had het moeten zeggen. Ja meneer, luister nou eens even goed, ik verkeer gewoon in duplico. Ja, huh? nou, meneer, ik zal gewoon een heel klein meer moeten proberen om helemaal zeker te weten. Oh, ik heb geen bezwaar, nou ik ook niet. Geen moment hier nodig van. Ja. Daar gaat niks voor volledige zekerheid meneer. Ja. Hallo, meneer. Nou, ik heb zojuist de tongtest gedaan. Maar inderdaad, het is je neef. Niks van pokkerspul of wat dan ook. Ja, er zijn natuurlijk mensen die vinden het pokkerspul in het ander van Ah, ja, dan ga ik even ertussen doen. Maar ja, af en toe oude of jong is, ik heb me er nog niet op kunnen concentreren. Dus als je nog één momentje hebt in de van. Eén hey, moment nog hoor. Ik ben nog even bezig. Uh, uh, uh, Hallo, hier uh, spreekt de spoorweer, weer. <lacht> nou, ik kan u mededelen dat het uh, heel lastig is. Ja, weet u wat het is? Ik zit er een beetje bloot tegen en ik zou er eigenlijk een klein rijtje bij moeten nuttigen. Uh, wat ik u even vragen maar u heeft gisteren toevallig ook niet wat zoutenootjes verloren, hè? <lacht> Een uh, stukje leven was er zo. <lacht> uh, zeg je chips. zeg uh. oh, ja, dan Oude dan ga ik het puur nog even voor de checken. Ik kom er wel langs, duurt wat langer. <lacht> Eén hey, momentje, <hier>, noodje, man. La <lacht> la la la la Hallo, hier spreken ze weer eens Nou, huh? Huh, men? Huh, men, nee. het is heel Meneer, ik ga Meneer, niet in mijn oren leggen, de toetsen, ja? Kijk eens, ik begrijp natuurlijk wel dat het een beetje een onbegrijpelijke zaak is. Maar u moet eens even goed naar me luisteren. Als u wat verliest in de materie dat jullie heel de Nederlandse sporen. Dan gaan het allemaal op nummer in het en dan gaat het allemaal gecheckt worden. Dan dus gaan Kareltje en ik voor Kareltje, voor de nummers en ik voor checken. <grijg> en het is logisch meneer, van de week hadden we die nog helemaal rondlading met zoute vis. Goeiedag, ze zijn een <grijg> en bied, bied, denk je een En kunstgebidden, hoeveel kunstgebidden denk u dat we op onze twaalf blijven blijft leggen? Maar die moet allemaal gecheckt worden. Ik ben van boven, Karel van van onder, mag ik... <grijg> maar Waar we ook alweer gebleven? Waar zijn wij gebleven? Zeg je ik heb een mededeling voor u. Hier volgt een dinsdag mededeling voor langs de notenboom. <lacht> voor mij uh, is helemaal geen neven. Voor mij is het kerk. Voor mij is het Franse kerk. Maar dan ook oude Franse kajak, maar dan ook zulke verzekerlijke oude Franse kajak die je jij gisteren nooit verloren hebben. Huh? Ja, natuurlijk geef ik service. Maar die in nog altijd. De Nederlandse spoorwegen staan voor veilig, vlug. En er was er nog iets voor de En ook okay. hier. In het kader van deze algehele servicedienstverlening, de algehele Nederlandse spoorwegen, is deze zaak oké. Okay. En wordt deze fles tegen drank nou eens niet bij je thuis bezorgd via de hierige hier, hier, weg. <lacht> Wie al onze zussenorganisatie van Ginze de uh, uh, uh, van der A, van Raswiedel en van Roosje? Ik heb mijn eigen zusje niet meer. Hè. Maar moet jij eens even goed naar luisteren, peutje? Dat uh, noodbedel nope, sure. oh, ik. Harder ga maar kom je ook in deze sterke drank vanavond persoonlijk bij jouw huis bezorgen. <lacht> Die is er in één klein probleem en ik heb een andere verpakking gekregen, maar ja, Zo, hebben we dat ook weer gehad. Ja. Wat is het? Ik heb een beetje met je meegedronken. Oh, jij, jij hebt ook zitten testen. En ik je ja. zitten testen of je flesje wil ja, ja. Genezen was. Oké, okay. ja. Nou, dat zal best. Uh, Henk Elsing was dat, dames en heren, uit zijn uh, prachtige tijd in de Kopermolen in Amsterdam. Uh, zijn restaurant, theatercafé, theaterrestaurant, waar je kon eten. En waar hij dan ook altijd uh, zelf in optrad Tegenwoordig, uh, doe niks meer op dit gebied. Hij uh, schrijft tegenwoordig, of uh, ik weet niet of hij het nog steeds doet, toch. Hij... Uh, uh, heeft zich later toegelegd op het schrijven van, uh, van romans. En dan met name detective romans. Uh, Henk Elsing. Dus toen de tijd een van de uh, opvallende Nederlandse cabaretiers, uh, cabaretiers moet je zeggen. Oké. Okay, uh, oh ja, we gaan naar Cat Stevens. Nee, we gaan naar Yusuf Islam. Cat Stevens. Dat uh, Jusu Islam, dat is. Uh, ja, of was Henk uh, Elsink Lam? Nou, dat weet ik niet. We gaan het <laughs> in ieder geval uh, hebben over Cat Stevens. Van zijn LP Mona Bone Jacken, moet je zeggen. Dat heb ik uh, net even gehoord. En um, een album dat uh, een kentering was in zijn carrière, en waar. Uh, uh, prachtige liedjes op stonden. En later zou dat album nog gevolgd worden door nog een aantal grotere kaskrakers Zoals bijvoorbeeld uh, teaser en de Firecat. En natuurlijk het uh, fantastische, en die hebben we al een keer gedraaid. Het prachtige T voor de Tillerman, waar, uh, echt, uh, wat echt een klassiek album van hem is geworden. Mona Bone Jacken heet dit album. En het liedje wat we ervan gaan draaien, dat heet Maybe You're Right. Cat Stevens. done it for too long it was getting so good why then where did it go I can't think about it no more tell me if you know you were loving me I was loving you but now there ain't nothing but regret nothing nothing but regret Everything with you I put up with your lies Like you put up with mine God knows we should have stopped somewhere We could have taken the time Time has turned, yes. Some call it the end. Tell me, tell me, did you really love me? Like a friend, you know you don't have to pretend.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 You're right. Ja, misschien heb je gelijk. Misschien ook niet. <laughs> kan voor alles zijn. Cat Stevens van het album Mona, Bone, Jacken. En we gaan uh, lekker door naar Bruce de Bos, Oftewel Bruce Springsteen. En van het fantastische album The River draaien we het uh, toch wel heel mooie Hungry Heart. It is Bruce Springsteen. Maar was dat Bruce Springsteen van het album The River? Lekker door met Rick Wakeman, want daar waren we alweer gebleven. Hallo, goedemiddag. Bent u er nog? Jawel. Oh. Jawel, ik ben er nog. Oh. Jij ook? Uh, ja. Van uh, Rick Wakeman, dames en heren, gaan we een prachtig liedje draaien, alweer van die prachtige LP Rhapsodies niet uitkwam, eigenlijk de grond ingestampt door de heren critici, maar ja, dat uh, wat je daarvoor waarde aan hecht, dat weet ik niet, ik hecht nooit zoveel waarde aan critici, recensies van platen bepaal zelf wel of hij goed is of niet goed of dat ik hem goed vind, of niet goed vind, dat is uh, voor iedereen zelf, daar hebben we de mening van uh, een criticus niet voor nodig want dat is ook altijd een persoonlijke mening uh, zeer subjectief dus Oké, okay, um, Animal Showdown Is het liedje wat we gaan draaien Van Rick Wakeman Van LP Rhapsodies Animal Showdown Yes <much> kende natuurlijk het prachtige Oh Yes We Have No Banana's. In het, uh, werd er werd even af en toe tussendoor gespeeld. Maar ja, ik heb geen bananen. Nee, nou ik ook niet. Ik hoef ook geen bananen. geen bananen vandaag. Nee, dat oh, weten meisjes. we nu wel. Ja. Hele mooie. Oh, sorry. Zou je nu even beperken dat wordt je werk, in plaats van een beetje valse te zingen hier? <laughs> Oké. Okay. Um, het is tijd voor uh, uh, Oh, dat he, nou ja, het is tijd voor. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. confrontatie. Ja, ja, de confrontatie tussen Beatles en Stones. Hoekse kabeljauwse twisten, u kent het allemaal. Uh, we zijn er al een heel tijd mee bezig en we gaan er gewoon mee door. Ik weet niet of ze het volgende week ook doen, als ik er niet ben. Maar dat weet we ik nog... ook niet. Nee, want jullie hebben geen beatles eens. <laughs> Dat weet je niet. Um, maar in ieder geval, we gaan uh, door. We zijn nog steeds bezig met Baggers Bank van de Stones. En de White Album van de Beatles. En daar zijn we voorlopig nog niet meer klaar met dat White Album. we hebben pas één kant helemaal gehad. En er zijn er nog drie. Dus uh, voorlopig uh, zit u daar nog wel even aan. Uh, de White Album. Wat de Stones betreft, uh, Baggers Bank. Hebben we nog twee liedjes over. Dan is het gebeurd. En dan gaan we dus naar de volgende: Van de heren Ron. Niks maar dat maakt allemaal niks uit als het maar leuk is en als het maar gezellig is en daar gaat het om. The ja, Beatles gaan we draaien van die White Album, een nummer dat geschreven werd door John Lennon uh, en wat geïnspireerd was op een advertentie in een blad wat hij las, waarin het uh, uh, een advertentie stond voor het aanschaffen van geweren, oftewel wapens, onder de titel Geluk is een heet geweer. Nou oké okay. En dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, Nou ja dat is hem zelf later min of meer nog noodlottig geworden Maar wel stellen um, En dan dus Van de uh, White Album uh, Ik vind het een prachtig liedje Zo mooi Happiness is a warm gun Is John Lennon She's Oftewel de Beatles girl, Do -do -do -do -do -do. Oh yeah Got the velvet hand like a lizard on a window pane The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working overtime A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust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 The White Album uit 1968 Van John Paul George en Ringo En uh, dit nummer werd Duidelijk geschreven door John Lennon En dat heet uh, Happiness is a warm gun The, The Rolling, Rolling Stones. Stones The Beatles The Rolling Stones The Beatles The, The, hey, hey, hey, hey. The, <tries> The Confront ja, de confrontatie nog steeds. Beatles tegenover Stones. En, uh, maar ja, ja, voor mij is dat helemaal geen confrontatie. Want ik vond allebei die mensen gewoon geweldig. De Stones ook en de Beatles ook. En uh, Mick Jagger nog steeds actief natuurlijk. Uh, met uh, zijn nieuwe supergroep. Met onder andere Ed, uh, Dave Stewart. En uh, Josh Stone geloof ik. Dus, uh, heeft hij een fantastische nieuwe uh, supergroep. Waar hij op dit moment er hoog ogen mee gooit. Maar wij zijn natuurlijk nog even een aantal jaren terug in de geschiedenis. In 1969 om precies te zijn. Van het album Beggars Banquet, K. De opvolger van Their Satanic Majesty's Request. Waarin de Stones weer terugkeerden naar hun roots. En weer echt een gewoon onvervalste. lekkere blues en rhythm and blues gingen spelen. En ook tevens natuurlijk het album dat zij opnamen in. Uh, het laatste album dat ze opnamen in originele samenstelling. Want na dit album zou Brian Jones de band verlaten. Uh, Rolling Stones, Beggars Banquet, K. Factory Girl. Mystery Girl, lekker apart liedje. Uh, veel gitaar, veel viool. En uh, ook dat konden ze uh, fantastisch, uh, de heren. Goed, oké. Okay. Um, Rolling Stones, Baggers dus uit 1969. En we hebben nog één liedje over van die platen. Dat hoort u natuurlijk dan over uh, drie weken, denk ik wel. Uh, vermoed ik. Uh, misschien ook wel niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, nou ja, volgende week ben ik er niet. En de week erop ook niet, want... Een, Ga ik even een paar weekjes eruit. En daarna komen we weer met de frisse moed. gaan we weer uh, verder met uh, dit leuke programma. Volgende week overigens wordt het overgenomen door Albert-Jan Vos. En die gaat dan uh, zijn keus draaien. En dat is een hele goede keus. Dat weet ik bij voorbaat al. Um, Cat Stevens. Van de, het album Mona Bone Jacken. En daarvan draaien we het prachtige liedje Katmandu. Sit beside the dark Beneath the mire Cold, grey, dusty day The morning lake Drinks up the sky help me see, oh, Satan's tree. Lock up the cabin, slow night, treat me right until I go, be nice to know, Katmandu, I'll soon be seeing you and your strange bewildering time. Gabriel, op fluit, erachter. Um, Katmandu van het album Mona Bone Jacken van Cat Stevens. En ik ben even het jaartal kwijt. Maar dat zal uh, ongetwijfeld zo rond 1970 geweest zijn. In die uh, periode, denk ik, zo'n beetje. Prachtig. Precies huh? 1970. Ja, zie je, gok ik ja. het goed, hè? Ja, ik ben fantastisch in het gokken. 1970. <lacht> je moet naar het casino gaan. Nou, ja. nou dat heb ik een keer gedaan. Als ik ook weer gelijk... Uh, nou, ik ken iemand die heeft er uh, twee huizen aan overgehouden. Ja. Maar... Uh, eerst had hij er vijf. Ja. <laughs> ja. Nou ja. Dat is net zo'n verhaal. Als van, dat is net, bijna zo'n verhaal van, van die man die komt solliciteren. Hè? Die vecht van wat kan ik hier verdienen. ze die baas tegen hem na. Zet, uh, om te beginnen uh, 1200 euro. Maar later meer. Nooit die sollicitant. Kom ik later voor terug. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ja. ja. <laughs> ja. Doe hetzelfde manier. Um, Oké, okay, um, wat zei ik nou? Oh ja, ik ben helemaal vergeten te vertellen wat we hierna gingen doen natuurlijk. Ja, dat, oh, nee, nee, Link, dat heb ik je wel verteld. verteld. Jawel, natuurlijk. Nee. Van uh, de LP The River, dames en heren, gaan we een prachtige titel, titelsong draaien, want we moeten natuurlijk een beetje rekening houden met de tijd. En uh, anders komen we er straks weer niet toe. En ik vind dit zo'n mooi nummer. Zo schitterend. Titelsong van het album The River van Bruce Springsteen uit 1980 en... Ik zei het al, de titelsong. Dus, The River. Ja, The River. Precies. Komt ie. When you're young, they bring you up to do like you. 16 met The River van het uh, gelijknamige dubbelalbum. Nou, we kunnen er lang niet alles ervan draaien natuurlijk. Dat gaat, uh, dat gaat niet lukken. Maar uh, er staan nog veel meer num nummers op natuurlijk. We hebben pas een deel van de eerste plaat gehad. Dus de hele tweede blijft nog uh, achter. Maar goed, dat geeft dan weer een aardige reden om hem in de toekomst nog eens een keer mee te nemen. Daar gaat het om. Rick Wakeman weer. En uh, van uh, het album Rhapsodies. Draaien wij Swan Lager... En dat wil natuurlijk zeggen Swan Lake. Gecombineerd het ballet van Tchaikovsky met een pianoconcert van uh, Griech. Grief. Ik denk dat dit zo'n werkje is waar hij zelf eigenlijk helemaal niet zo'n zo'n uh, zo pret aan had. Want het, het, het is eigenlijk zo dat hij de helft van dit album, vond hij eigenlijk maar helemaal niks. Die Rick hij was maar tevreden over de helft. Ik kan me voorstellen dat dit zo'n liedje was waar hij niet tevreden over was. Maar dan heb je weer producers, en die vinden dan gewoon nodig dat er zo'n iets commercieels op zo'n plaat moet, moet komen, bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, nou, dan moet dat er maar op en dan moet dat er maar op. En uh, ja, daar is de artiest dan misschien niet altijd gelukkig mee. Dat is ook even de reden waarom hij uh, wegging bij het AM-label. Want met een producer werken is niks voor Rick Wakeman. Want dat kan hij allemaal zelf wel. Um, ja, Swan Lake was het dus. Swan Lager heette het dan ook. Um, dus je kan eigenlijk zware bier. <laughs> Zwa ja, zware bier. Uh, het was een combinatie van het pianoconcert van Grieg met het uh, ballet. Het Can I have a pint of Swan Lager, please? je wat uit te leggen, gaat hij hier Um, ik zei het dus al, het was een combinatie van een pianoconcert van Edward Krieg. Um, met het uh, Zwanemeer van Peter Illich Tchaikovsky. Um, ik heb uh, trouwens uh, straks iets valse informatie uh, verstrekt, zie ik, over Cat Stevens. Dat hij eerst op het Decca-label en naar DRM ging. Dat is helemaal niet waar. Hij ging naar Island. Ja. Ja, hij ging naar Island. Dus van Decca ging hij naar Island, uh, waar hij. Samen ging werken met Paul Samuel Smith. En die Paul Samuel Smith had wel een hele goede invloed. Want die vond inderdaad dat hij hem terug moest naar. Uh, wat hij eigenlijk was: Singer, songwriter. Uh, folk rock met veel akoestische gitaartjes. En niet dat hele pompeuze. Wat hij daarvoor moest doen met jongens en zo, met, met, met orkest erachter, en weet ik het allemaal niet. Um, het liedje wat we nu gaan draaien is van deze LP de Grote hit geweest. Gutsche. En waar ik ook. Uh, eigenlijk weer in zijn nieuwe stijl mee doorbrak, want het werd echt een grote hit zelfs. Het werd geschreven door zijn voormalig meisje, vriendinnetje Patty Davenport, en in dit nummer staat hier dan: "Legde hij haar metaforisch te rusten, oftewel hij liet haar duidelijk merken dat het voorbij was. Daarom heet het ook Lady Davenport, Cat Stevens." Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My Lady Dapanville So low? Why do you breathe so low, my lady, Kabanbi, why do you sleep so still, I'll wake you tomorrow, and you will be my fill, yes, you will be my fill.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 Why do you greet me so, but your heart seems so silent? Why do you breathe so low, why do you breathe so low? I loved you, my lady, Oh, in your grave you lie, I'll always be with you.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 Prachtig liedje van Cat Stevens. Van het album Mona Bone Jacken. En ook tegelijk een grote knaller van hit van dit album. 1970 kwam het uit in april om precies te zijn. En het was uh, opgedragen aan zijn voormalige vriendin Patty Darbenville. Dat. Uh... Nou, goed, mooi meisje. Mooie vrouw was dat in de tijd. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet, maar toen was het een mooie vrouw. Dat wel. Uh, we gaan eruit, zo'n beetje, uh, dames en heren. We zijn bijna aan het eind van, uh, van dit leuke programma. Vind ik te missen. Leuk programma. En uh, ik ga u even drie weken missen. Want volgende week, en de week erop, ben ik gewoon eventjes afwezig in verband met uh, vakantie. Uh, ik ga eventjes uh, eruit. Gewoon gezellig. En het wordt volgende week in ieder geval overgenomen door uh, Albert-Jan Vos. Die gaat het... Uh, de week daarna weet ik het nog niet, maar... Of het over of of iemand is. Maar dat zien we dan. Anders gaat Mo het misschien wel alleen doen. zou zomaar kunnen. zou zomaar kunnen. Dus of het laat ik... de computer het overnemen. Ja, je kan het er. Als het Mo het alleen gaat doen, kunt u beter wat anders doen. Nou, en bedankt meneer Jansen. Let ja. u even niet op hem. Uh, ah, ah, ah. Nou, let u juist ah, ah. wel even op hem en niet op ah. mij. Dank u ja. wel. Oké. Okay. Goed. Uh, we gaan uh, nog een nummer van Bruce Springsteen draaien. En uh, Maurice zei het al. Het uh, is lekker Independence Day. Want uh, hij is nu twee weken onafhankelijk van mij. Nou, dat zal hij uh, blijven zijn. Wat zal hij tot rust komen? Heerlijk, heerlijk. Oké, okay, Bruce Springsteen: Independence Day. Nothing we can say It's independence day.